12 uur. NTO Radio 1 met Frits Spits. Met Domweg gelukkig in de taal staat, met Wende over haar album Mens en met René Appel, het TNA van Hugo Klaus. GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de SP maken zich grote zorgen over de sociale woningvoorraad in Nederland. Nu in het NRS Journaal met Ember Brands. De drie oppositiepartijen vrezen dat er de komende jaren... 65 tot 300.000 sociale huurwoningen verdwijnen... doordat ze verkocht of gesloopt worden. De partijen willen bij wet vastleggen... dat een sociale huurwoning pas verkocht of gesloopt mag worden... als er gegarandeerd een nieuwe sociale huurwoning voor terugkomt. Aan de telefoon Marnix Noorder, voorzitter van EDES... voor Vereniging van Woningcorporaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van dit voorstel? Nou, ik sta er eigenlijk uh, een beetje dubbel uh, in. Want ja, ik vind aan de ene kant ontzettend goed dat, uh, dat, dat op landelijk niveau wordt gezegd... van uh, de afname van sociale woningen. Daar moeten we echt heel goed naar kijken of dat verstandig is. Want uh, ja, in, in gebieden, hele grote gebieden van de Randstad... maar ook rond Eindhoven en, en andere uh, steden in Nederland... daar is gewoon echt te weinig sociale voorraad. En er zijn ook gewoon te weinig plekken om nieuw bij te bouwen. Uh -huh. Maar aan de andere kant, ja, er uh, zijn ook echt krimpgebieden in Nederland... en uh, daar krimpt de sociale voorraad in die zin ook mee. Dus je moet wel heel goed kijken wat je vastlegt. De woningmarkt verschilt nogal in Nederland. Ja, dus het ligt ook heel erg aan de, aan de locatie. Uh, de drie oppositiepartijen hebben het over 65 tot zelfs 300.000 sociale huurwoningen... die dreigen te verdwijnen. Herkent u die cijfers? Nee, niet zo. Ik, ik, zie, ik weet wel uh, dat er dat soort cijfers zijn hoor. En er uh, wordt ook gesloopt in de sociale voorraad. Dat is in die zin ook helemaal niet verkeerd. Op het moment dat je uh, andere woningen terugbouwt, nou, bijvoorbeeld een middelduur huur, maar ook natuurlijk heel vaak sociale voorraad, maar dan ja, niet uh, vlak na de oorlog, uh, uh, brieke-brak. Uh, Tocht, uh, et cetera. Maar gewoon een hele goede sociale woning uh, terug. Die past bij deze tijd. Dus ja. in die zin is vernieuwing van de voorraad... met ook sloop, is prima. Dus sloop is helemaal niks mis mee. Maar het ligt heel erg aan wat er wat aan behoefte is. Ja, en dan is in, uh, in het grootste aardgasgebied met krimp... Uh, heb je toch een heel andere situatie dan rond uh, Eindhoven of Amsterdam. Ja, ja uh, locatie weer. Uh, maar zeker in de grote steden is er veel vraag naar sociale huur. Is de vraag natuurlijk ook aan u. Investeert u wel genoeg? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, we hebben uh, bij de corporaties bijvoorbeeld in Utrecht... Nou, daar hebben ze echt een, een, een oorlogskast, om het zo maar te zeggen, om sociale woningen van morgen te bouwen. En de schreeuwen, en dat is niet alleen in de gemeente Utrecht, maar ook in de provincie Utrecht, dus ook bij de kleinere gemeentes, schreeuwen op locaties van gemeenten, wijzen naar locaties aan dat wij morgen kunnen beginnen. Ja. Want dan heb je gewoon wachttijden van, nou, het kortste is zeg maar vijf jaar, maar je gaat toch gauw dus in tien jaar. En dat is onacceptabel, maar het gebeurt wel. En als je zegt van ja, wat, wat willen de corporaties eraan doen? Nou. Alles. Maar geef ons locatie om te bouwen. Okay. En wat wij heel vaak zien is dat gemeentes toch zeggen... ja, maar die, uh, die koopwoningen, dan levert de grond die we daar aan verkopen... levert veel meer op. Of mm -hmm. er wordt bezwaar gemaakt. Ja, en dan gaan we toch weer een rondje overleggen met iedereen... voordat we besluiten wat er echt gebouwd kan worden. Okay. Dus ik, ik vind de lokale politiek wat dat betreft ook wel een beetje boter op zijn hoofd heeft. En helemaal op de plekken waar druk is op de, op de, nou, op de woningmarkt... Yep. Ja, dat duurt het te lang en kijkt ze te veel naar hun eigen portemonnee. Oké, okay, het is duidelijk. Marnix Noorder, voorzitter van EDES, Vereniging van Woningcorporaties. Hartelijk dank. In Madrid zijn honderdduizenden ouderen op de been... om te protesteren tegen de lage pensioenen. Correspondent Rob Zoutberg is erbij. Rob, hoe is daar? Je hoort het, Amber... Je hoort het, emmer, er wordt hier geschreeuwd door duizenden en duizenden gepensioneerden... die hier bijeen zijn vandaag in Madrid. Er zijn wel geteld twee demonstraties. Vandaag Eén is er vanmorgen en één later vanmiddag. En dan gaat het allemaal om mensen willen bijstellingen hebben van hun pensioenen. Pensioenen die al drie jaar, vier jaar bevroren zijn in Spanje. Mensen vinden tijd dat er nu eindelijk weer geld komt van de regering. Al ziet dat er niet naar uit. Ja, hebben ze een punt is hun boosheid gegrond. Nou, ze hebben zeker een punt. Het probleem is aan de ene kant, hè, pensioenen die bevroren zijn... die niet meer gecorrigeerd worden volgens de inflatie. Maar er is een ander punt waar mensen heel erg boos om zijn. En dat is dat de laatste jaren de twee regeringen van Marianne Rajoy flink gegraaid hebben in de pot van de pensioenen. Er moesten allerlei andere dingen uitgehaald worden... om de crisis te kunnen betalen. En, en je ziet dat die, dus die pensioenpot nu leeg is... Rajoy heeft heel wat marge, maar hij is dat gedeeltelijk ook aan zichzelf te wijden. Want de pot van de pensioen is leeg. Er moest een kerstgratificatie eind dit jaar betaald worden. En er moest een staatslening voor worden uitgeschreven. Dat is gewoon geen geld. Ja, ja logische vervolgvraag dan. Wat gaat de regering hier aan doen? Ja, nou je ziet dat Rajoy echt met zijn, met zijn rug tegen de muur staat. Hij kan de pensioenleeftijd niet verder verhogen. Hij kan pensioenen niet omlaag brengen. En hij zit echt met een groot probleem, want er komt nog een heel groot leger... nieuw gepensioneerden aan, de babyboom van de jaren 70. En je ziet als iets Rajoy op dit moment raakt, want het zijn zijn eigen kiezers... is dit nog veel meer dan de Catalaanse crisis van vorig jaar. Hij staat echt met zijn rug tegen de muur, niet gesteund door de oppositie. Correspondent Rob Zoutberg, dank je wel. De Russen zetten 23 Britse diplomaten het land uit... en het Britse consulaat in Rusland moet sluiten. Maatregelen komen nadat Groot-Brittannië deze week aankondigde... dat 23 Russische diplomaten dat land moeten verlaten. Aanleiding is de aanval met zenuwgas... op ex Skripal en zijn dochter in Engeland. In de buurt van het Griekse eiland Samos is een boot met vluchtelingen gezonken. Tot nu toe zijn 14 lichamen gevonden, onder wie zeker vier kinderen. De hulpdiensten zoeken nog naar vier vermiste migranten. En de ijskoude laatste week van februari heeft een sterftepiek veroorzaakt. Er stierven toen bijna 3.900 mensen, meldt het AD op basis van CBS-cijfers. Ouderen van boven de 80 maakten de helft uit van het aantal sterftegevallen. Het NOS journaal. Hij lag op koers voor een tweede gouden medaille. Zitskier Jeroen Kamp-Schreur stond op kop na de eerste run... van de reuzeslalom vanochtend vroeg. Maar in de tweede run ging hij onderuit. En dus geen eremetaal voor hem. De piste lag er best wel slecht bij. Ja, er lagen veel hobbels en, en veel ijsplaten. En dus ik was een beetje aan het springen. Ja, en dan land je op een ijsplaat en dan glijd je heel makkelijk onderuit. En dan denk je hem nog te houden, maar dan blijf je stokje hangen... achter, achter een paaltje. Dus ja, weet je... Het is niet eens zeg maar, dat ik zelf een hele grote fout heb gemaakt. Uh, maar gewoon, gewoon eruit gevlogen. En, uh, ach. Ja, een beetje part of the job. Ja, want dat is natuurlijk slalom skiën. Ik bedoel, Marcel Heersen vliegt er tijdens de Olympische Spelen op zijn favoriete onderdeel ook uit. Uh, is dat zoiets wat je dan zo makkelijk kan vergeten? Uh, makkelijker dan dat ene paaltje van de reuzenslalom. slalom. Ja, dat was een fout van mezelf. En ik kan ik boos op mezelf zijn. Maar ik denk dat dit... Uh, dit was gewoon een, een, een vol risico run. En ik wilde goud hebben. Uh, je staat eerste. De... Met minder dan een seconde. En, en je weet dat die gasten alles gaan geven. Die gaan ook voor goud. Dus dan je moet je zelf ook alles geven. En ja, als je, als je gewoon super hard naar beneden gaat. Dan, dan is de kans dat je valt groter. En dat is gebeurd. Maar uh, ik kijk wel terug op een hele succesvolle speler. Ja. Ik dacht bovenin. Uh, dat was een heel lastig gedeelte, Vier, vijf poorten achter elkaar. Heel slecht. Uh, daar ging jij beter doorheen dan je concurrenten. Had je wel het goede gevoel te pakken? Ja, maar ik merkte wel dat ik dus heel hard aan het springen was. En weinig controle heb. Waar ik in de eerste run heel veel controle had. En ja, wat... Wat eigenlijk gewoon weer het plan was. Volgas en. Uh, ja, eruit gevlogen. Het is balen. Maar ja, weet je. Ik heb een gouden medaille op mijn nachtkastje. Ja. Dus, uh, Precies, want hoe kijk je nu terug op deze spelen? Heel positief. Ja, voor een eerste spelen is dat wel een, een onwijs, onwijs goede uh, speler, denk ik. En uh, ik heb er vooral heel veel van geleerd. Uh, ondanks die gouden medaille. Dus de prestaties. Ook gewoon. Ja. Nieuwe, nieuwe dingen meegemaakt en, en daar ben ik blij mee. En, en, ik, ben, ik heb veel ervaring opgedaan. Heb... Ja, je bent pas 18, hè? dus dat moeten we niet vergeten. Waarom? Weet ja. je, ik heb nog hele toekomst voor me. En, uh, nou ja, we hebben in ieder geval nog wat, wat liggen om voor de volgende Spelen uh, te halen. Sluiten we af met het weer. In het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond het vriespunt. Wind is krachtig en in het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Morgen vrijwel overal droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. John Bakker heeft het verkeer last van die zware windstoten. Nog niet in ieder geval. Tenminste, wat, uh, wat wij weten op dit moment uh, valt het wat de files betreft daardoor wel mee. Er staat wel een file op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht. 5 kilometer.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 Spits. Goedemiddag. Mag ik u wat presenteren, zomaar voor de aardigheid? Ik heb er schalen vol van, maar waarom zou ik ze alleen maar voor mezelf houden? Ik heb leren delen. Wees ze trouwens zelf misschien ook wel... maar weet u niet meer waar u ze heeft opgeborgen of opgeslagen. Dat is een beter woord. En je kunt er zo van genieten. Je kan ze langzaam rond laten gaan op je tong en ervan blijven proeven. Je kunt ze uit een papiertje wikkelen, maar ook gewoon van het papier afhalen. Wat het zijn? Ja, ik noem het taalbonbonnetjes. Zomaar een regel uit een boek, een gedicht... of zomaar een zin die u heeft gehoord waarvan u zegt... dat is mooi, dat ontroert me, daar geniet ik even van. Zo kwam ik deze dichtregels van de onlangs overleden dichter... Menno Wichman tegen op de onvolprezen literaire scheurkalender... Schrijven is scheuren. Het gedicht van Wichman heet Promesse de Bonheur. Hij heeft het geschreven in 2013. Hij dicht, ze neuriet, en ik zit verhevigd in haar bed...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 Plattelands poppoëzie. Dat is het eigenlijk. Van Daniel Lohus. Hij trekt uh, het land door. Is te zien in de theaters. Ik zou zeggen, ga daar naartoe. Zijn nieuwe album is prachtig. Heet Vlier. Dit is de taalsta. Wende is straks hier. Haar album Mens is haar eerste Nederlandstalige album. René APPEL bespreekt de TNA van Hugo Claus. Maandag is het tien jaar geleden dat hij overleed. Als het maar een gezonde pendant heeft... in het vlugere, ordinaire, smerige, moerassige... wat, uh, wat een tegenwicht vormt. Nanni Nieland uit Egmontazé maakt ons domweg gelukkig in de taalstaat. Het taaloket wordt door Rutger Kiezenbrink van onze taal. Er is een er is een week dicht. Maar nu eerst die woorden en zinnen die zijn gaan horen... bij het nieuws van de afgelopen week. Het woord van de week. Ja, om woorden zit hij nooit verlegen. Of het nou oude of nieuwe woorden zijn. Maar wij zijn altijd nieuwsgierig naar het nieuwe. De nieuwe woorden. Dag, Ton den Boon. Hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Goeie, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Welk woord is het geworden? Het is het woord Novichok geworden. En dat is een naam voor een Russisch chemisch wapen dat als vloeistof of als zenuwgas kan worden ingezet. En het is deze week in het nieuws geweest. Of het is nog steeds eigenlijk in het nieuws in ja. verband met de nasleep van de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Schripal in ja. Londen. Ja, het is een Russisch woord, neem ik aan. Ja, het is inderdaad een Russisch woord. En als het in het Nederlands terugkomt, dan is het dus een Russisch leenwoord. En het betekent letterlijk nieuwe jongen of nieuweling. En het is uh, van oorsprong een, uh, een een militaire codenaam. En het aspect nieuw, hè, omdat het letterlijk nieuweling betekent... geweest in dit geval naar het nieuwe karakter van het gif. Want het uh, is een zogeheten binair gif. dat uh, ontstaat pas als je twee op zichzelf... niet zoeken, gevaarlijke stoffen met elkaar laat uh, reageren. Ja. Ik, ik dat moest, ik, ik, ja, ik moest nog even denken aan artischok, Maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Ketum. Nee, nee, nee. Inderdaad, het klinkt wel hetzelfde. Maar dat is inderdaad een woord dat uh, uit een andere taal komt. Uh, het is uh, uit het Russisch lenen we wel vaker woorden. Apparatschik is natuurlijk een Russisch woord. Datja. Dat kennen we nog van Halbe Zijfstra van een paar weken geleden. Glasnost. Kalashnikov. Ja, Glasnost. Zo hebben we ongeveer 200 uh, Russische leenwoorden. En misschien uh, wordt dit dus uh, een extra Russisch leenwoord in het Nederlands. Want het, uh, het woord is uh, wel echt dagelijks in het nieuws uh, ja, sinds uh, vorige week. Zeker. je dankjewel. Mocht u afgelopen week het taalteam in spraakmakers gemist hebben. Hier is een samenvatting. Het taalteam van Spraakmakers. Frank van Pamelen. Ik stapte vanmorgen de deur uit. Ik voelde de lucht. Ik uh, hoorde de vogels. Ik snoof zacht de zachte ochtend naar binnen. En ik rook het gewoon.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 ik kwam meteen in NRC Handelsblad bij een bespreking van de invloed van uh, hashtag MeToo uh, en dan op de kunsten. Ik zat een beetje te kou op dat begrip want de vergelijking met hashtag MeToo gaat natuurlijk niet op. Mm -hmm. Want uh, Me is een persoon en Art is uh, onpersoonlijk. Er zijn voor hashtag art twee verklaringen mogelijk. De eerste is kunstwerk zelf protesteert tegen de seksuele verbeelding van de kunstenaar. Kunstwerker, alle landen verenigt u tegen alle banaliteiten. Mm -hmm. Of het kunstwerk protesteert tegen de schending van haar autonomie. Dat betekent dat je geen schilderijen met naakten in een kelder moet hangen. Dat is een beetje een verwarrend begrip, maar je bemoeien... met de kunst is levensgevaarlijk, nooit doen. Straks worden we weer even preutsels in de tijd van koningin Victoria. Na de seksuele revolutie nu de kuisheidsopstand. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen dinsdag was een mooie, korte documentaire te zien... waarbij het boekenweek van Jan Terlauw als uitgangspunt was gekozen. Aan de hand van zijn zorg over onze omgang met de natuur... maakten we kennis met landgenoten die op zoek zijn... naar alternatieve voor de fossiele brandstoffen. Zo belanden we bij studenten van de studentenvereniging Langs in Amsterdam... die een methode hebben ontwikkeld om de warmte die vrijkomt... van hun koelinstallatie voor bier te gebruiken om de sociëteit te verwarmen. We moeten diep in het glas kijken om ze helemaal te begrijpen... want zo redeneren ze... Met het drinken van, van, van bier kunnen wij eigenlijk de, de zalen verwarmen. En uh, ja. hoe meer we drinken, hoe meer we groen kunnen verwarmen. Ah, gelukkig. De studenten kunnen dus blijven drinken. Ze hebben bovendien nog een sluitende verklaring voor... als iemand ze aanspreekt op een drankgebruik. Wij dronken. Dat doen we niet voor onszelf, hoor. De meest nietzeggende quote van de week. En langs de lijn van Zondag Jongsleden werd een interview met Erik ten Hag... de nieuwe trainer van uh, Ajax uitgezonden. Hij gaf commentaar op de overwinning... die Ajax op Heerenveen had geboekt. Het werd 4-1 in het voordeel van de Amsterdamse Eredivisieclub. En zo klonk ten Hag. Het heeft gewoon te maken met het rendement in de eindfase. En ja, soms zit je in, in zo'n fase... Uh,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 Ons onderzoek bevindt zich nog in een verkennende fase. Maar wat wel duidelijk is, is dat Den Hag een verschil maakt... tussen de eerste fase en de eindfase. Die eindfase kun je op twee manieren uitleggen. De eindfase van de wedstrijd, de korte tijd... waarin Ajax de score kon uitbouwen van 2-1 naar 4-1. Maar de eindfase kan ook de eindfase van de competitie zijn verwarrend allemaal, maar stel dat hij het heeft over de eindfase... van de wedstrijd zelf, waarom zegt hij dan niet gewoon... nou jongens, het heeft lang geduurd voordat we veilig waren... we hadden natuurlijk veel eerder moeten scoren. Dat bedoelt hij ook met dat idiote woord rendement. Onze inspanningen leveren pas wat op als de wedstrijd bijna is afgelopen. Het rendement van de eindfase. En dan eh, ja, nog verder over dat rendement, alsof het Jeroen van der Veer is... die over de verdiensten van Ralf Hamers praat... in plaats van een voetbaltrainer over het resultaat van de wedstrijd. Maar ik zei al, eh, ons... Het onderzoek bevindt zich nog in een verkennende fase. Voor de eindfase consulteer ik René Appel. Hier al aanwezig in de studio, dacht ik. Ja. En dan heb ik wel vertrouwen in het rendement van dit onderzoek. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties, ons adres: taalstaat.kro-ncrv.nl. Fijn blijf! Frans Ikke vraagt zich af hoe je sociale huurwoningen schrijft. Als je de woorden sociale en huurwoningen apart schrijft... staat er eigenlijk dat het gaat om huurwoningen en die woningen zijn sociaal. Dat wringt, volgens Frans. Het zou moeten zijn dat juist de huur sociaal is. Moet ik dan sociale streepje huurwoningen schrijven? Dat staat ook een beetje maf. Wat vindt u ervan, wil die weten. We leggen de vraag voor aan Rutger Kiezenbrink... van de taaladviesdienst van onze taal Rutger. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hi. Een paar maanden geleden hadden we het in de taloket... Uh, over de kwestie zoekgeraakt uh, depot. Dat weet je nog wel. Dat moest aan ja. elkaar. Omdat het een depot was ja. voor zoekgeraakte bagage. Is sociale huurwoning nou net zo'n geval? Ja. Uh, nee, nou eigenlijk... Dat ik zou je in eerste instantie denken, want het zit op dezelfde manier in elkaar. Maar het is ja, wel een wat lastiger geval. Um, want zoals Frans ik ook al zegt, van, ja, is het nou de huur die sociaal is of is het de woning die sociaal is? Um, en als je er echt ja, puur naar de basisbetekenis van sociaal kijkt. Dan dan, dan kom je er op die manier niet uit. Dus je moet het een beetje ruimer, uh, ruimer zien. Um, want sociaal heeft sowieso heeft, heeft het allerlei benissen. Als je als mens sociaal bent, ben je gewoon sociaal in de omgang. Dat is een soort karakter, karaktertrek. Um, ja. Maar je hebt ook um, allerlei andere betekenissen van sociaal. Je hebt de sociale wetenschappen, die bestuderen de samenleving. En je hebt um, sociale spanningen. Dat zijn spanningen in de maatschappij. Um, verder... Um, ja, en waar, waar hoort dat als sociaal, sociale huurwoningen dan bij? Wat wat wat, wat bij welke groep? Ja, dat zit een beetje meer in de politieke hoek. Je hebt ook nog de, de politieke kant van sociaal. Want je hebt bijvoorbeeld de sociale partners. Dat zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties. Met mm -hmm. kabinet erbij. En je hebt sociale zekerheid. En je hebt dus ook sociale woningbouw. En dat, dat heeft allemaal te maken met dat er ja, op, op maatschappelijk gebied... Iets, iets vanuit de politiek wordt ondernomen. Om, ja, om mensen uh, in elk geval uh, zekerheid te bieden. Of woningen te bieden. Ja. Uh, dus met een sociaal doel. En, um, dus die... die Um, ik hoorde toevallig net in het nieuws... Ja, in het nieuws, het nieuws ervoor, he, de, uh, ging het erover, over de sociale woningbouw. Ja, precies. Ja. En dan hoor je dus enerzijds hoor je, uh, praten over sociale woningbouw en de sociale woningen. En je hoort ook praten over sociale huur. Dus je kunt er eigenlijk ja, verschillende kanten mee op. Maar in de praktijk is toch sociale spatiehuurwoningen huurwoningen... Uh, veruit de meest voorkomende en uh, wat ons betreft ook de meest uh, logische uh, schrijfwijze. Dus, dus geen is, streepje ertussen... Geen streepje ertussen, nee. Het is, uh, wij schrijven als sociale spatiehuurwoningen, waarbij dat sociale dus een beetje ja, figuurlijk eigenlijk moet opvatten... een beetje breed moet zien. Ja. En huurwoningen misschien ook als één geheel. Hè? De, de huurwoning is sociaal. Niet de huur is alleen ja, sociaal, ja. maar de huurwoning is sociaal. Is dat niet een Precies, uh, goede niet. verklaring dan? Um, ja, het, het, het zijn eigenlijk dus woningen in het kader van sociale woningbouw. Ja, dus dat ja. sociale wordt nog weer eens een stapje verder uh, ja, ja, uh, getrokken in, in dat begrip sociale, ja, ja. spatie, uh, huurwoning. Ja, soms moeten ja. we het niet ingewikkelder maken dan het al is, Rutger Kiezenbreek. Nee. Hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taaloket? Mail dan naar taalstaat.caro-ncrv.nl. weg gelukkig in de taalstaat. We zijn al domweg gelukkig geweest in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Amersfoort. Ik heb het over onze poëtische plattegrond die we maken van door u ingesteerde gestuurde gedichten over een bijzondere straat of plek. Vanmiddag zijn we gelukkig aan een idyllische landweg in een veel kleinere plaats. De Kloosterveenweg in Ter Apel in Groningen. Schrijfster van het gedicht is Nanny Nieland. Uh, mevrouw Nieland, goedemiddag. U bent geboren en getogen uh, aan die weg, de Kloosterveenweg in Ter Apel. Ja, daar heb ik tot mijn achttiende gewoond tot ik ging studeren. Aha. En uh, de Kloosterveenweg in de jaren 50 dan? Ja, Want ik ben in 1951 u? geboren. Juist. Ja. Uh, uh, ik stel mij een boerenlandweg voor. Uh, ja. Kunt u de straat omschrijven? Nou, het was... Um, je kunt het eigenlijk het beste bekijken vanuit de kanalen. Je had een hoofdvaart. Ja. Die kwam uit op het stadskanaal. Dat was de grote vaart. En daarachter had je het achterdiep. Die liep daar parallel aan. En... Aan dat achterdiep stonden zo om de 500 meter boerderijen. En in een van die boerderijen woonden wij. Ja. En als je dan dus Je bent een boerendochter? Ik ben een boerendochter, ja. ja. ja. En die boerderij die is tot nou, 1975 uh, van mijn vader geweest. En ja. toen is het verkocht. En inmiddels is het een kippenfarm. Het is een heel groot bedrijf. Oh ja? En de, van de boerderij zelf is heel weinig meer over. Ja, stemt u dat weemoedig? Ja, dat is uh, wel verdrietig. Ja, ja. Want ja. u kost het blijkbaar warme herinneringen uh, aan, die, aan, die, aan die plek. Anders zou u er geen gedichten over schrijven natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat was er zo mooi? Um, nou, als ik was als kind altijd buiten. kon altijd buiten spelen. En ja. Het was ook wel wat eenzaam moet ik zeggen hoor. ja. Ja, dat wel. Waar woont u nu? In Egmond aan Zee? Ik he? woon in Egmond aan Zee Ja, nu. dat is wel wat anders. Ja. Hè? Ja. ja, Aan zee of aan een kanaal. Ja. Uh, maar, maar laat het gedicht even horen, mevrouw Nieland. Dan kan ik daar misschien nog wat meer over vertellen. Ja. Ja. Het heet Kloosterveenweg. Aan het Achterdiep woonden wij in een stoere boerderij. Ver van het klooster waar de weg naartoe zou leiden. Zoals de naam toch zei. Als er een praam voer over het diep, liep ik snel naar de brug... om hem open te draaien en met een zwaai... een klompje aan een touw voor de schipper te houden. Wanneer de winter kwam en het diep in zijn greep nam... gleed ik van de wallenkant het ijs op met doorlopers in de hand. Eindeloos kon je schaatsen door het verveemde land. Soms gingen we met de klas naar het klooster in het bos, waar non nog monnik was. Enkel verweerde stenen, verschoten gras, geelgroen mos... en een geur van lang geleden. Al jaren woon ik er ver vandaan, andere wegen ben ik gegaan. Eens keer ik terug, later, misschien... om de brug weer te zien en de wilgen, diep gebogen over het verstilde water. Ja, mooi. De brug weer te zien lopen. Ja, een beetje denken aan Nijhof. hè? Maar de brug is er niet meer. Nee, hè? En, nee. En, en dat is een kippenfarm. Dus ja, ik, ik zou brug, zeggen, ga er maar niet meer naar de terug. De brug is een dam geworden. Ja, ja. Wij zijn nog wel eens terug geweest uh, toen mijn ouders nog leefden. Ja. Of, en dan toen overnachten we in een gelegenheid vlakbij het klooster. Daar is een heel van oudsher bekende, bekend hotel. Aha. En daar heeft u toen geslapen. Ja, ja. Nou, Het is een heel mooi gedicht. Ik zie, ik zie, ik zie die Kloosterveenweg helemaal voor me. Uh, wij gaan hem uh, uh, plaatsen op onze, op onze kaart. Die is te zien op onze site. Uh, NPO Radio 1. Ja. Uh, uh, punt .nl slash de taalstaat. Schitterend. Alle gedichten zijn met veertjes aangegeven. Oh, die kun je aanklikken en dan komen die gedichten ja. gewoon naar voren. En al die gedichten zetten we erop, zodat heel Nederland uh, in poëzie is gevangen. Is dat mooi of niet, mevrouw ja, Nederland? Dat is heel mooi. We laten even horen dat uw gedicht erop staat. Hoort u het? Ja, ja, dat ja, was uw gedicht. Ja, u kon het misschien ja. dus niet, ja. niet precies horen, maar dat was uw gedicht. Ja. Heeft u nu ook een gedicht thuis over een voor u bijzondere plek of straat? Stuur die dan op naar taalstaat. En het hoeft niet per se zelf geschreven te zijn. Het kan ook gewoon gedicht zijn waarvan u zegt prachtig. Dat vertelt precies iets moois over de plek waar ik heb gewoond. Mevrouw Nieland, dank voor uw komst. Dank u. 20 boren later. Deze week verscheen een box met het complete materiaal van Nederlands Hoop. Kan nu niet ontgaan zijn. Cabaret duo Freek de Jonge en Bram van Meulen... dat van 1967 tot 1979 triomf vierde in de theaters. Ik heb geloof ik al die programma's gezien. Afgelopen dinsdag werd die box gepresenteerd in een overvol carré. Schitterend programma waarin uh, artiesten van nu de liedjes van toen zongen. Op de cd's die in de box zitten trof ik heel wat liedjes aan... die ik uh, me nog wel vaag herinnerde, maar uh, sommige was ik ook glad vergeten. Waaronder dit, wie weet waar... Uitweg is en dat zong Nederlands Hoop in het programma Nederlands Hoop in Panama in 1971. Dag Peter Jorna, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u, uh, u bent uh, consultant Roma en Sint-Issues, klopt hè? Dat klopt. Ja, u heeft een vergeetwoord dat daarbij past. Welk vergeetwoord is dat? Joekel. En wat, uh, Ik heb me sinds 2016 ambassadeur uh, voor de taalstaat mogen noemen. voor het woord joekel. Ja, ja. Dat groot plezier van mijn dochters, natuurlijk. Ja, en wat is een jukkel over je? Dat betekent uh, hond. Hond, in het Sinti. In het Romanes. In het, de taal ah, van de Sinti en de Roma, inderdaad. ja. Okay, ja, oké. Okay. En. Dukles, en, en, en, jukkel. Ja, ja. En, um, en wij gebruiken het ook als. Uh, nou, een, een, een joekel van een. Uh, Fout, He, van een fout. De, de ja, we van de de van een van een fout. Want ik maakte net een joekel van een fout. Maar we, Wende, wende, ja. snijders, wende ja. snijders zit hier al. Dus een joekel is ook ja, okay. iets heel groots, hè? Ja, borsten worden Ja, een eens... van een cliché. Als grote borsten. Grote borsten. van Joekels jukel, van dat borsten. Ja, ja, Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Van alles Joek van een bank, de DSB-bank, zag ik ook ja, uh, dat is instorten. Waar, ja. Ja, Joico, Joico, van een bank stond ja. in de krant. Ja, Joek van een vlinder. Nou, allerlei varianten. Maar dit was toch wel... Uh, het, gaat mij, het woord leeft, is vitaal genoeg. Maar ja. het ging mij vooral de, de herkomst... dat ja. we dat toch ook een beetje in de peiling blijven houden. Ja, nou, dat heeft dat u het gezegd. het in het ja. woord romanes. Ja. Ja. En ja, hoe, hoe heet u. die taal precies, het romanes? Het romanes, inderdaad. Ja. Het, het komt van rom, mens... Het ja. is dus niet uh, dat het een Romaanse taal is, maar ja. de Romanes. Ik begrijp het. Ja. Ja. Adres, adres is. is... Uit India. Ja. Dank u wel. Het adres is taalstaat ncvnl De taalstaat. taalstaat. Met Frits Spitz. Het album is een gebeurtenis. Het eerste volledig Nederlandstadige album van zangeres Wende. Erop staan liedjes uit haar theaterprogramma Mens. Dat programma sluit ze af in mei in Theater Carré. Daarna zal ze met het repertoire van Mens het clip. Clubcircuit uh, ingaan. Mens heet ook het album. Er staan elf liedjes op met teksten van Dimitri Verhulst, Joost Wageman en vooral van haarzelf. Muziek is allemaal van haarzelf. Uh, genre, wat zullen we zeggen: theaterpop, dag Wende. Hallo. Hi, hi. Ja, je was er gelukkig al even. Uh, uh, ik, ik, ik ken je vooral van Frans uh, repertoire. Uh, ook wel van Nederlands trouwens. Maar, maar nu helemaal een CD in het Nederlands. Waarom koos je daarvoor? Um, toen ik begon te schrijven, toen had ik het. Project Last Resistance afgerond. Dat was een plaat die in 2013 uitkwam. Uh, dat had ik in Berlijn gemaakt. En we hebben eigenlijk tot 2015 gespeeld in de clubs en in de theaters. En ik heb met Gelders Orkest daarmee gespeeld. En dan uh, is het weer tijd om nieuwe dingen uh, te gaan schrijven. Ja. En dan, ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat ik veel gesprekken voer met mensen in mijn omgeving, heel erg bij mezelf gaan nadenken van. Ja, waar ben ik nu? Wat vraag ik me af? Uh, en een van de eerste vragen waren van... waar ben ik eigenlijk thuis? Uh, en, en dat was niet alleen in de letterlijke zin... maar ook in de figuurlijke zin... Um, dus ook waar, waar ben ik thuis als performer en uh, waar ben ik uh, thuis uh, gewoon als huis ook? en het antwoord was Nederland ja want ja. toen ik heb als kind veel gereisd en uh, omdat ik mijn vader was expat ja. en die uh, civiel ingenieur en toen als uh, ja bedacht ik me in één keer ik eigenlijk woon ik al twintig jaar in Amsterdam en dus dat is ook mijn taal ja, en daarom, daarom dacht je nu wordt het tijd voor een Nederlandstalig album. De meeste teksten schreef je zelf, eh, Wende. Maar er zijn ook teksten bij, bijvoorbeeld van Dimitri Verhulst. En deze gin die gaat erin voor ieder dal waar ik uit klom. Voor elke lengte die ik zwom. In alle drek, in alle stront. Ik proost op troost in herbegin. Waarom koos je voor Dimitri Verhulst? Ik had zijn boeken gelezen, hij der Dingen. En Godverdomse dagen op deze godverdomse bol. Toen ik dat las, vond ik het bijna jazz. En ik... Ik had zo, wauw, volgens mij kan ik dit zingen. Maar dat is een boek. En... Een heel boek zingen, dat zou wel <laughs> uniek zijn. Ja, ja uh, nee, en toen las ik Bloedboek. Hij heeft uh, ja? de ja. Genesis als het ware zelf ja. uh, uh, herschreven. Hoe zeg je dat? En, en toen dacht ik, ik ga gewoon een mail sturen en kijken... of hij zin heeft om met mij samen te werken. Omdat ook in die periode dat ik nadenken, aan het nadenken was... Over, over nieuwe dingen maken, dacht ik... ik wil eigenlijk een verhaal vertellen op muziek. Dus dan moet ik op zoek gaan naar de verhalenvertellers van deze tijd. Je wilde eigenlijk een boek schrijven op muziek. Nou eigenlijk maar met verschillende hoofdstukken als liedjes. Nou met, met de vraag van waar ben ik thuis. Uh, en dat kwam doordat uh, mijn lief uh, mij vroeg. Uh, waarom ben je ooit gestopt met de chanson? En wat, is er, wat vind jij mooi aan de chanson? Want in 2009 ben ik daar echt soort ja. radicaal mee gestopt. En toen zei ik. Want ik begon het weer te missen. En toen zei ik, wat ik zo mooi vind in het chanson... dat, dat het miniatuurvertellingen zijn. Het zijn, ja... Het zijn verhalen. Verhalen. Ja, ja. En, en toen dacht ik, oké, okay, als ik daar dan weer opnieuw mee aan de gang wil... dan, dan moet ik ook op, op zoek gaan naar de mensen die ja, verhalen kunnen ja. vertellen. Maar die, die verhalen, want je zingt... Ik proost op troost en herbegin. Ja. En dat herbegin is zingen in het Nederlands. Mm, nou ja, in de hele uh, letterlijke zin van het proces inderdaad... is het herbegin ook wel weer teruggaan naar waar ik vandaan kwam namelijk van het chanson. chanson. Dus dit is eigenlijk het Nederlandse chanson, het Nederlandstalige chanson. Daar is nou, ik vind dat gevaarlijk. Ik noem het, ik, omdat chanson, waarom ik er ook van weg ben gegaan is, omdat er een bepaalde soort melancholie en sentiment aan het chanson vast zit, waar ik mij niet mee vereenzelvig. Mm -hmm. uh, omdat de mensen gaan dan aan hun huizen in Frankrijk denken en aan stokbrood met boes. Ja. Het wordt vaak heel vervelend vind ik. Ik bedoel, even los van we gaan, even door, we gaan even door over, uh, met je album, dan snappen we het vast wel beter. Voor Een tekst van Joost Wagerman. Uh, voor alles bang. Wat zegt die tekst over jou? Dat ik een mens ben. <laughs> en dus ook bang ben. En, en dat ik... Dat ik me dat realiseer in dat nummer. Ja. Uh, Als je dit schrijft, die muziek of op deze tekst... Uh, hoe diep moet je daarvoor gaan? Je moet goed... Luisteren naar wat er bedoeld is met de woorden en uh, wat het betekent als iemand die openbaring, of die biecht eigenlijk doet als het ware. Ja. Dus en, in, en je hoeft niet zo diep te gaan. Je moet het volgens mij heel simpel houden. Want het is al uh, diep en rijk genoeg van de taal van taal. En dat uh, dus het enige wat ik moest doen, was eigenlijk heel. Uh, ...nederig zijn muzikaal. Dus ook... Uh, ...ik heb niet veel akkoordveranderingen gedaan. Ik heb het eigenlijk bijna als een bed gemaakt... ...om, uh, om die taal te dragen... Ja, ik vind het echt geweldig. Dans, dansen zonder ketens. Ja, zonder schaamte en zonder wat dat, de buitenwereld vindt. En... Dat, is, dat is het mensbeeld dat jij koestert. Nou, ik heb daar wel een romantisch idee over, ja. En, en hoe? hoe, hoe utopisch, hoe ja, zeg je dat. Nou, romantisch en utopisch kan het ook zijn. Maar hoe ziet dat, dan, dat eruit, dat mensbeeld? Nou, waarin er met uh, compassie en humor... Uh, naar de ander uh, gekeken en geluisterd wordt. En dat we um, ons realiseren dat we allemaal kwetsbaar zijn. En, en al, ook een ander voor de ander zijn. Snap je? Ik bedoel, mm -hmm. uh, wij, wij moeten met elkaar met de riemen roeien... of de, ja toch, die we hebben. En, en, en dat mensbeeld ziet eruit dat, dat, we die, dat, we dat, dat we elkaar die ruimte geven. Ik wil nog één fragment laten horen. Ja ogen dicht totaal de in ingedoken. Geen genade voor de adem, geen genade voor het goed of voor het kwaad dat bloedend in hun schoent. Ik kom, ik kom, mijn lief, mijn ja is ja. Rondom jou groeit stilaan de liefde smut. Zo zocht ik taal en teken met een man, hij wacht op mij. Zo ja ging ja voorbij. Verkoeld door wat niet werd gezien, verkeeld door wat niet werd gehoord. vergaand door stilte zonder teder wederwoord. Ja. Als ik het goed begrijp, heb je vier relaties gehad waarbij het ja, niet gelukt is. Dat klopt. Ja? Ja, dat ja. klopt. Ja. En, ja. Nu, en hoe is het nu? Goed. Ja. Uh, je hebt een nieuw lief. Ik heb een nieuw je... Ja, nou ja, nieuw. Ik ben al zo'n vier jaar met hem. Ja, oké. Okay. Dus, maar het duurt elke keer maar vier jaar, dus dat is wel oh, een spannend punt. Oh, het is een spannend Dus als hij. Hoe persoonlijk is dit album, tot slot? Heel persoonlijk. Ja. Ja, en het is niet bedoeld als een, uh, een pamflet van hoe gaat het met Wende ik, mm, ik deel, ik hoop in het beste geval dat mensen het zien als een, als een persoonlijk gesprek. En dat ik deel wat mijn leven is en dat daar mensen zich dan in herkennen. Dank voor je komst. Alles vreemd, wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Dagen dwaal ik door de stad. Geen heilig doel, geen helder pad. Ik loop langs grachten, hoeren, alcoholisten. Anne Frank en haar toeristen. Rode lichten, Westertoren. En de hoek van de straat waar ik mijn liefde verhoor. Alles gaat, alles gaat zoals het gaat. niet dat ik in Nederland een zangeres ken die dit kan. Dat je een inkijkje krijgt in de ziel. Uh, Wende. Wende Snijders. Album heet Mens. Uh, ik zei net tegen haar, uh, de enige zangeres in het buitenland bij wie ik dat ook heb, is Barbara Streisand. En toen ging ze toch wel vrolijk de deur uit. <laughs> ja. TNA van een BN'er. René Appel. Maar goed, wat zijn die woorden allemaal waard? Overmorgen is het precies tien jaar geleden... dat de Vlaamse schrijver Hugo Claus op 78-jarige leeftijd overleed. Hij mag met recht de meest bekroonde auteur... uit het Nederlandse taalgebied genoemd worden. Hij schreef duizenden gedichten, tientallen toneelstukken... en meer dan twintig romans, waarvan de bekendste zijn meesterwerk... Het verdriet van België uit 1983 is. René Appel, taalwetenschapper en schrijver. Goedemiddag, wij moeten ons nog een beetje buigen over Ten Hag... maar dat komt op een andere. Dat komt op een later ja, moment. Ik, ik ben daar nog niet helemaal mee klaar. Je <laughs> hebt een analyse gemaakt van het taalgebruik van Hugo Claus... en je wilde hiermee beginnen. Men hangt naar mystiek dat... Uh, ja, ik denk dat het iets is wat, wat alle mensen hebben. Als het maar een gezonde pendant heeft... in het vlugere, ordinaire, smerige, moerassige... Wat, uh, wat een tegenwicht vormt. En dat tegenwicht komt tot uiting? Uh, ik hoop het. Dat, um, dat is een soort jojo-beweging tussen de, de Alpen... Waar de ijle liefde heerst. En uh, de, ja, de lava van het eigen smerige inborst. Ja, de Alpen van de ijle Liefde. Te gast bij Adria van ja. Diz in 1983, precies 35 jaar uh, geleden en een dag. Waarom dit als eerste fragment? Uh, in de eerste plaats, omdat het uh, duidelijk een voorbeeld is van Klausen. Fantastische talvaardigheid. Zijn vermogen om met woorden iets op te roepen. De lava van mijn smerige inborst. Toch prachtig. Ja. En dan dus de tegenstelling tussen het lagere, het aardse... en het hogere, het hemelse, het mystieke bijna. Dat doet hij geweldig. Uh, maar er zit ook een beetje ironie in, hè. Je hoort dat in zijn stem. Dat heeft hij heel vaak iets ironisch. Hij zegt het en tegelijkertijd zegt hij, ja, klopt dit eigenlijk wel? Ja. En verder is, natuurlijk valt het op dat hij wel een Zuid-Nederlandse tongval heeft, zoals het heet. Tongval. Trouwens, een mooi woord, hè. Ja, dat, ja, dat vind is. ik een mooi woord. Maar waarom, waarom, uh, waarom zeg je nou, dat? Nou, Zuid-Nederlandse tongval. Omdat je niet kunt zeggen dat hij dialect spreekt. Zijn taal is een beetje gekleurd, zou je kunnen zeggen, ja. licht gekleurd door zijn Vlaamse oorsprong. Dit woord in Brugge, stad waar je niet van houdt, omdat ik er geboren ben bij middel van een keizersnemer. En de prenatale dynamiek leert ons dat uh, zo iemand zich verweert tegen het leven en dat hij dan heel gauw kennis maakt met, uh, met het mes en met... Uh, Dingen die hem belagen. Uit de documentaire De veelvraat Hugo Klaus... van Tonko Lop, wat valt op? Ja, nog weer even die prachtige formuleringen. Uh, en even, dat is zo'n woord, denk ik, als de prenatale dynamiek. Omdat hij zegt met de keizersnede gehaald te zijn, zoals dat wel heet. Ja. Uh, prenatale dynamiek. Ik kan me daar niet veel bij voorstellen... en toch is het een prachtige uitdrukking. Hoe komt dat? Dat is, dat is de kracht van de dichter, volgens mij, in Klaus. Mensen die mij... Uh, Honen, recensenten en zo. Die, uh, die maak ik niet kapot. Die, uh, die geef ik geen schop in, in het kruis. Uh, ik neem dat met een soort mildheid aan die bijna heilig is. Ja, of, ja. ja, die, ja die bijna heilig is. Dat ja. is prachtig. Terwijl hij kan tekeer gaan over de enkele keer dat hij kritiek heeft gehad. Dat kan hij absoluut niet doen. Hij is de meest bekroonde schrijver, zoals je ook gezegd hebt. Hè? Ja. Maar hij, elk klein negatief puntje... dat haalt hij naar boven. Maar ik wil dit eigenlijk laten horen... om aan te tonen hoe hij steeds probeert... tot goede formuleringen te komen. Mensen die mij... Honen, hij. hij zoekt dat woord honen in zijn, in zijn mentale woord. lexicon. Ja, ja. Hij kan er even niet op komen en dan hoor je die lichte pauze. Maar het is een goede indicatie dat hij altijd op zoek is naar het mooiste, het toepasselijkste woord. Het beste woord. Het beste woord. Ja. Heel weinig mensen voelen zich bel, Behalve ja. ja. op... Um... Bij voetbalmatches. Ja, ik vind dat uh, dat men die prijs aan mij moet geven. Alleen maar omdat ik van dat gezeur zal af zijn elk, elk jaar. Dat was een, een vrij interessante man die tegen alle wetten van de, van de cinema werkt zonder het te weten. Drie stukjes aan elkaar. Wat, wat, wat gemeenschappelijke ervan ja. is dat je uh, toch. Een lichte Vlaamse invloed hoort. Ik heb het in het algemeen eerder gehad over de kleur van zijn stem, mm -hmm. die Zuid-Nederlands is. Maar hier hoor je Vlaams iets. Hij zegt voetbalmatches. Voetbalwedstrijden zouden wij zeggen. Ja. Maar in Vlaanderen zegt men trouwens voetbalmatches, hè? De match, niet de match. Maar hij spreekt het toch wel uit op zijn Engels, maar toch Vlaamse invloed. En zeg je dat is wel mooi, omdat ik van het gezeur zou af zijn. Af zou zijn, zeggen wij. Ja. In het Nederlands blijven die werkwoorden zou zijn aan elkaar. In het Vlaams komt er iets tussen. Net zoiets als dat je... In Nederlands zeg je dat je ervan kunt dromen. Dus kunt dromen. In het Vlaams zou het zijn dat je er kunt van dromen. Hm. Bies anders? En het laatste is de cinema, zegt hij. Ja. Wij zeggen de film. Dus yes. toch een paar kleine Vlaamse dingetjes. Wilde ik er even uitlichten. Ja goed, ik verzet me uiteraard tegen... het uitdunnen um, van uh, bijvoorbeeld een van van de elementen van het, van het schrijven van de taal bijvoorbeeld. Daar, daar ben ik een felle tegenstander van... van de cultus van de, van de eenvoud. En dat, uh, het uh, Nessio-Elschot-syndrome... Uh, uh, wat, uh, ja, wat volgens mij in Nederland rampzalige gevolgen heeft. Men, uh, men schrijft zo dun mogelijk in de hoop dat de anderen... De lezer dat zou aanvullen met zijn eigen gevoeligheid en zijn eigen fantasie. Ja, dit vind ik toch wel heel opmerkelijk. Komt ja. uit het Vara-radioprogramma Het zout in de pap uit 1979. Toen werd hij 50. Uh, ja, hij, hij, hij keert zich tegen Neske, oh. Hij keert zich tegen, tegen Elschot. Tegen Elschot, ja. En hij zegt ook dat in Nederland... dat heeft rampzalige gevolgen. Nou, Nederland is niet uh, het geheel al te loor gegaan. Maar het is een bekende discussie. En uh, iemand als Tom van Noir heeft... is een mooie roman, Sprakeloos... Mm -hmm. brengt hij dat ook ter sprake. Dan zegt hij, het ook... Of, het, is, het heet niet voor niks woorden schat. En, uh, maar... Klaus zit dus tegenover elkaar. Ja, ja, ja. bijzondere schrijver. Aanstaande maandag is het tien jaar geleden dat hij is overleden. René Appel, dank weer voor jouw bijdrage aan dit programma. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. Maar blijf bij Radio 1. Dr. Kelder zit al voor u klaar. Het gaat over vrouwen aan de top. En de sleepwet dat zijn twee redenen. Toch op zijn minst om te blijven luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. En de taalstaat is er natuurlijk volgende week weer met Vincent Bijlo... die besproken wordt de taal daarvan door René Al. Goed weekend. Cairo en CRV. Week dicht 17 maart 2018. Theresa May zei ferm dat ze 23 Russen uit zou zetten. Ondertussen blijven de koppen rollen, de kogels in de wapenkamer stollen, want Vladimir Poetin duldt geen stilstand in zijn Russische roulette.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 Things to look at, which we did. Waren het wel de hekkende Russen? You can never trust spies to tell you the truth. Argos, straks van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl